Bismillah salatu wa salam wa alihi wa sahbihi, wa min We zullen insha'Allah verder gaan met de sira van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En het laatste waar wij over hebben gesproken de vorige keer was namelijk de hijra van Suhaib radiyallahu anhu. We hebben gezien hoe hij natuurlijk bereid was al zijn bezittingen af te dragen aan Quraysh. Met één voorwaarde. Als hij natuurlijk zijn reis kan voortzetten naar de profeet Vrede, zijn met hem. En vandaag, inshallah, wil ik een begin maken met de hijra van de profeet Vrede, zijn met hem. Want zoals de rest werd hij ook opgedragen om Mekka in te ruilen voor Medina. Om Mekka te verlaten en naar Medina te gaan. En eindelijk was het ook de beurt aan Mohammed sallallahu alayhi wa voor de hijra. Die als laatste was overgebleven in Mekka. En zo hoort het altijd te zijn. Natuurlijk, kapitein verlaat als laatste zijn schip. En deze reis legde hij af samen met Abu Bakr. Radiyallahu anhu. In eerste instantie zou Abu Bakr radiyallahu anhu eerder vertrekken dan het moment waarop de profeet wilde vertrekken. Dat was eigenlijk de plan. Het was de profeet sallallahu alayhi wasallam, die tegen hem zei, haast je niet. Wellicht heeft Allah een compagnon voor jou in petto. Dat betekent wellicht dat Allah subhanahu wa ta'ala iemand voor jou heeft uitgekozen om die reis samen met hem af te leggen. En Abu Bakr anhu begreep natuurlijk dat de profeet hiermee zichzelf bedoelde. In Sahih al bukhari staat vermeld dat Abu Bakr zijn spullen reeds had ingepakt en op het punt stond om te vertrekken. Toen de profeet sallallahu alayhi wasallam tegen hem zei, haast je niet, zei hij tegen hem. Want ik ben in afwachting van Allahs toestemming om ook te vertrekken. Waarop Abu Bakr zei, wil je werkelijk vertrekken? De profeet zei, ja zeker. Mekka was de profeet sallallahu alayhi wasallam ontzettend dierbaar. Toen hij Mekka verliet en op weg was naar Medina, draaide hij zich om en keek hij naar Mekka. En hij sprak de volgende woorden, hij zei namelijk, jij bent de meest dierbaar stukje grond bij Allah subhanahu wa ta'ala. En was het niet dat ik ben weggestuurd, dan zou ik dat nooit hebben gedaan. En voor de duidelijkheid, sommige mensen die claimen of beweren dat al Medina dierbaarder is bij de profeet dan Mekka. En dat is niet waar. al Medina heeft natuurlijk een speciale plek, in het hart van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar Medina is niet geliefder bij de profeet dan Mekka. En dat blijkt wel uit zijn woorden. Hij zei namelijk. Jij bent de meest dierbare plek bij Allah subhanahu wa ta'ala. En was het niet dat ik ben weggestuurd. Dan was ik nooit weggegaan. Dus hij zei tegen hem. "Ja, zeker. ik ben van plan om te vertrekken. Abu Bakr radiallahu anhu stelde vervolgens zijn reis uit. En Abu Bakr radiallahu anhu begon vervolgens twee van zijn rijdieren vier maanden lang goed te verzorgen en goed te voeden. Om ze natuurlijk voor te bereiden op die grote reis. Toen Quraish zag dat Mohammed wa sallam, steeds meer volgelingen kreeg, begon begon zich natuurlijk zorgen te maken. Ze werden angstig en begonnen zij het warm onder de voeten te krijgen... En kosten waar het kost, wilden zij voorkomen dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, naar Medina zou zal emigreren. Ze hebben in het verleden natuurlijk geroepen, Mohammed ga weg. Mohammed, wij willen jouw geloof niet. Maar als hij daadwerkelijk op het punt staat om te vertrekken, dan komt de ware aard van Quraysh naar boven. Zij willen helemaal niet dat Mohammed vertrekt. Zij willen dat Mohammed onder hen blijft, zodat zij hem het leven zuur kunnen maken zodat zij hem kunnen tegenvechten. Dus toen zij vernamen dat de profeet op het punt stond om te vertrekken. Wilden zij er alles aan doen om hem tegen te houden. Ze wilden niet dat hij naar de Medina zou emigreren. Want als dit natuurlijk zou geschieden. Zouden zij hele grote problemen krijgen. Denk maar aan de problemen met de inwoners van de Medina. Want die zullen zich natuurlijk ontpoppen als beschermers van Mohammed sallallahu alayhi wasallam, Als soldaten van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. De profeet sallallahu alayhi sallam zou namelijk samen met de metgezellen het Korees natuurlijk ontzettend lastig kunnen maken. Hij zou hen wel eens kunnen bevechten en wellicht een grote macht opbouwen. Om deze zaak te bespreken kwamen de grote mannen van Korees bijeen. In Dar en nadur En dat is eigenlijk een plek of een huis kun je zeggen waar de mensen van Korees bijeen kwamen om zaken te bespreken. Om bijeenkomsten te houden. Dus als zich iets had voorgedaan wat belangrijk is, dan kwamen zij bijeen in daar en nedwa. Zoekende naar oplossingen. Dus ook in dit geval kwamen ze bij elkaar in daar en nedwa. Tot degene die deze bijeenkomst hadden bijgewoond, behoorde ook iblis en Iblis, dus de shaitan zelf, vooral als het gaat om dit soort zaken. Dit is natuurlijk een bijeenkomst die bedoeld is om Mohammed schade te berokkenen. Iblis is als eerste aanwezig bij deze bijeenkomst. Dus hij was erbij. Dus als eerste was Iblis aanwezig bij deze bijeenkomst. Die zich voordeed als stamleider van Nest. Hij deed zich voor als stamleider van Nest. Toen Korees aan hem vroeg wie hij was, zei hij een zeeg uit Nest, zei hij. Die op de hoogte werd gebracht van deze ontmoeting. En deze per se wilde bijwonen. En wellicht met jullie hierover van gedachten kan wisselen. Nou, jullie weten waar dit naartoe gaat. Hij wil ervoor zorgen dat Mohammed Muhammad niet ontkomt. Aanwezig bij deze bijeenkomst waren ook mensen aanwezig die behoren tot de vooraanstaande mensen van Korees. Waaronder Utb ibn Rabia. Dat is een naam die steeds blijft terugkomen als het gaat om de vijandigheid tegen de profeet. Alayhi wasallam. Abu Sufyan ibn Harp, natuurlijk, hoofd van Korees. Abu Jahl ibn Hisham, niet te vergeten, de man die de profeet met alle mogelijke middelen heeft bevochten. Ik kan het bijna niet bedenken of Abu Jahl heeft het wel gedaan. En toch is het hem niet gelukt, subhanallah. Een Nader ibn al-Harif, ook een grote vijand van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En Umayy ibn Khalaf. De eerste persoon die aan het woord kwam, die zei, jullie weten allen wat Mohammed teweeg heeft gebracht. We weten niet wat de toekomst nog zal brengen. Dat is precies wat vandaag het dag, subhanallah, wordt geroepen. Sommige figuren. Jullie weten wat de moslims nu hebben gedaan. Kijk maar om je heen. Kijk maar. Hoofddoeken, baarden, lange gewaden. En noem het maar op. We weten niet wat de toekomst zal brengen. Wij worden dadelijk overspoeld door de islam. Een tsunami van de islam, zoals zou ik het noemen. Subhanallah, hetzelfde woord. De geschiedenis herhaalt zich. We weten niet wat de toekomst nog zal brengen. Daarom wil ik jullie vragen... Om vandaag een oordeel over hem te vellen. Vandaag nog. Abu'l-Bahhtari, ibn Hisham. Die zei, laten wij hem gevangen nemen. En in een ijzeren kooi stoppen. En vervolgens toekijken. Hoe de dood hem langzaam in zijn greep zal nemen. Zoals in het verleden ook werd gedaan met andere dichters. Die werden ook in de gevangenis gegooid tot aan de dood. En Abu die wil hiermee zeggen dat Mohammed wellicht een dichter is. Maar dat kan niet. Mohammed heeft al lang bewezen dat hij geen dichter kan zijn. De woorden waarmee hij is gekomen. Die kunnen niet vergeleken worden met dichtwerk. Dus zoals met eerdere dichters is gebeurd. Toen sprak Iblis. Die zich natuurlijk had voorgedaan als een man afkomstig uit Nest. En hij zei het volgende. Hij zei nee. Bij Allah. Dit is geen oplossing. Want zodra zijn vrienden. Er komen dat jullie Mohammed gevangen hebben genomen, zullen zij ongetwijfeld hem proberen te bevrijden. Dus laten wij kijken naar een andere oplossing. Waarna een van de aanwezigen voorstelde om de profeet het land uit te sturen. Van, stuur hem weg. In de hoop dat daardoor de eendracht van Korees gewaarborgd zal blijven. Dus de eendracht terug zal keren. Stuur hem weg, dan zijn we van hem af, zeg je soms. He, vandaag de dag. De moslims die geven alleen maar problemen. Nou, stuur ze weg. Laat ze weggaan. Wellicht dat het probleem opgelost is. Wederom nam Iblis het woord en deze keer zei hij het volgende. Dit is ook niets. Hebben jullie zijn mooie praatjes niet opgemerkt en de vriendelijke houding die hij aanneemt tijdens zijn duwen? Dit stelt hem in staat om zeer gemakkelijk een van de andere Arabische stammen te manipuleren. Nou... Hetzelfde wordt vandaag de dag ook gezegd. Stuur ze weg. Maar het is waar. De islam heeft zich reeds genesteld, kun je zeggen, reeds verankerd in de samenleving. Als zij nou weg worden gestuurd, betekent dat dat er minder islam hier in Nederland zal zijn? Nee, kan ik je garanderen. Misschien wel meer. De islam is op internet te vinden. TV, radio, noem het maar op kranten, boeken die al gedrukt zijn. Dus zelfs als je de mensen zou wegsturen de islam blijft zich verspreiden het is het woord van Allah dus dat is ook geen oplossing en dat is precies ook wat Iblis hier aangeeft de man spreekt de waarheid wil hij zeggen met andere woorden en zijn woorden die zijn toch wel aantrekkelijk voor de mensen op een dag zal hij met een gigantisch leger voor de poorten van Mekka staan om jullie van jullie macht te beroofen. en dat is gebeurd daarna sprak Abu Jahl ibn Hisham hij is ook een shaitaan Iblis is een shaitaan onder de djinn en Abu Jahl is een shaitaan onder de mensen. Abu Jahl ibn Hizam sprak en zei bij Allah. Ik heb de perfecte oplossing voor dit probleem. Een oplossing die nog niemand van jullie heeft verkondigd. Van iedere stam brengen wij een sterke jonge man. En al deze jonge mannen krijgen van ons een zwaard overhandigd. Zodat zij tegelijkertijd Mohammed kunnen doden. Alleen op deze wijze, zegt hij, keert de rust terug in Mekka. Dus als iemand het niet eens met jou is, of iets anders verkondigt en het zingt jou niet, vermoord hem maar. Dood hem maar. En dan ook nog geloven dat dat de enige manier is om de rust terug te brengen in Mekka. De dood van Mohammed zou in dit geval de schuld zijn van meerdere stammen. Hierdoor zou Abdul Manaf niet in staat zijn om wraak te nemen en oorlog te voeren tegen al deze stammen. Dat wordt lastig. Want als je van iedere stam iemand neemt, Abdul Manaf, zelfs als zij het willen opnemen voor de profeet, die kan niet een oorlog beginnen tegen de wereld. Tegen al die stammen, dat gaat niet. Vervolgens, zegt hij verder, vervolgens zijn ze gedwongen om van ons bloedgeld aan te nemen als compensatie. En wederom sprak de Sheikh uit Nesd, oftewel Iblis, en zei, dit is de beste oplossing die er is. Prachtig. En de mening van deze man dient opgevolgd te worden. Zo gingen deze mannen uit elkaar, dus die daar bij elkaar waren gekomen, dus in een Nadwa, nadat zij een overeenstemming hadden bereikt in zaken Muhammad sallallahu alayhi sallam. En terwijl Quraysh haar plannen aan het beramen was, zond Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam naar de profeet en hij moest hem informeren over de ontmoeting die Quraysh onderling heeft gehad en hem opdracht geven niet in zijn eigen bed te slapen. Hij moest vertrekken. En de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, die had de gewoonte om twee keer per dag langs het huis van Abu Bakr te gaan. Eenmaal in de ochtend en eenmaal in de middag. En het feit dat Allah Jibril op dat moment stuurt naar Mohammed met deze mededeling, doet mij natuurlijk denken aan de verzen, waarin Allah subhanahu wa taala zegt, bijvoorbeeld. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيَمْكُرُونَ Dus ze zijn list aan het beramen. Wayam اللَّهُ Allah subhanahu wa ta'ala, die is ook list aan het beramen. Maar Allah subhanahu wa ta'ala is de beste der planners. Met andere woorden, hij overtreft hun. En dat is ook het geval. En de profeet, alayhi wa sallam, zoals ik zei, die had de gewoonte om twee keer per dag langs het huis van Abu Bakr te gaan: eenmaal in de ochtend en eenmaal in de middag. En hij zei dat toen haar hele familie op een dag thuis zat, kwam Esme ineens binnen. En vertelde zij haar vader dat de profeet voor de deur stond. En dat was op zich wel vreemd. Het was een ongewone tijdstip kun je zeggen. Hij had de gewoonte om langs te gaan, twee keer. Maar deze keer is hij op een ongewone tijdstip gekomen. En Esme die vertelde haar vader dat de profeet voor de deur stond. En Abu Bakr rende naar buiten. Zo was hij altijd. Als hij hoorde dat de profeet voor de deur stond, dan ging hij onmiddellijk naar buiten. En zei, mijn moeder en mijn vader offer ik op in ruil voor jouw welzijn. En Abu Bakr liet de profeet sallallahu alayhi wa sallam naar binnen komen. En ging zelf aan het einde van zijn bed zitten. De profeet begon te vertellen waar hij voor was gekomen. Hij zei namelijk, ik ben opgedragen om Mekka te verlaten. Om uit Mekka te vertrekken te gaan. Abu Bakr radiallahu anhu zei daarop, terwijl hij begon te huilen, terwijl hij tranen naar beneden liet vloeien. Hij zei, jouw gezelschap, o boodschapper van Allah, met andere woorden, mag ik mee? Mag ik jou gaan vergezellen? Waarna de profeet zei, ja, en dit is werkelijk een eer. Dat de profeet iedereen passeert, echt iedereen passeert, en kiest voor jou om met hem mee te gaan, dat is het mooiste wat jou kan overkomen. En ja, hij zegt dat zij nog nooit iemand van blijdschap heeft zien huilen, totdat zij haar vader dat zag doen. O Bakker zei vervolgens, dit zijn twee rijdieren, die ik voor deze gelegenheid heb bewaard. Eén is dus voor jou bestemd, o boodschapper van Allah. Voor de reis die zij moesten afleggen, hebben zij een niet-moslim man ingehuurd. Genaamd Abdullah ibn Urayqib. Abdullah ibn Urayqib. En deze man was gespecialiseerd in het leiden van de mensen door de woestijn. Je kunt zeggen een soort gids. Hij kende het Arabische schiereiland als geen ander. En het was een niet moslim. Maar toch stelde de profeet zijn vertrouwen in hem. Dus het is niet waar wat sommige mensen zeggen. Je mag nooit een niet moslim vertrouwen. Niet moslims zijn niet te vertrouwen. Dat is niet waar. Dus hij stelde zijn vertrouwen in deze man, een niet-moslim, maar een oprechte man, een eerlijke man. En ook een man met een specialisatie. Hij wist precies hoe hij de profeet via andere wegen, want ze moesten natuurlijk niet de gewone wegen nemen. Die kent Quraysh. En die zou Quraysh natuurlijk ook uitkammen. Nee, ze moesten een weg nemen die ongewoon was. En dan moest je natuurlijk iemand voor hebben die daarin gespecialiseerd was. En dat is deze man, Abdullah ibn Urayqat. Esma en Aisha gingen zich ondertussen bezighouden met het voorbereiden van het eten die de profeet en hun vader zouden meenemen. Het is een lange reis. Het eten stopte zij vervolgens in een leren zak. Om deze zak af te dichten nam Esma haar nitaak, zoals ze het noemen. En dat is een stukje stof eigenlijk dat de vrouwen destijds gebruikten als riem om hun middel, nitaak. Zij scheurde deze in tweeën en gebruikte de ene helft om de zak af te sluiten... ...en deed de andere helft weer rondom haar middel. Om deze gebeurtenis wordt zij ook wel... daatu en nitaqain genoemd. Oftewel de bezitster van twee nitaq. Omdat zij natuurlijk die nitaq heeft gescheurd... ...en één heeft ze gebruikt om die zakken dicht te maken. En Jibril had de profeet sallallahu ...reeds verteld dat hij niet in zijn eigen bed moest slapen. Toen de nacht eenmaal was aangebroken... Verzamelde zich een groep haatdragende jongeren voor het huis van de profeet met zwaarden in hun handen. En op die avond droeg de profeet Ali om in zijn bed te slapen. Hij beval hem verder om zich te bedekken met een groene mantel van de profeet, zodat Ali niets kon overkomen. Hoe het verder verliep, insha'Allah zijn de volgende week. Subhanakkallah, bihamdik, shadullah ant astaghfiruka wa atubu ilaik.